Het is vier uur, Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. Activisten in Syrië roepen mensen op om vandaag massaal de straat op te gaan... om te protesteren tegen de bewind van president Assad. Hoewel er nu waarnemers van de Arabische Liga in het land zijn... gaan de gewelddadigheden onverminderd door. Gisteren zijn in verschillende steden volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie... 25 mensen doodgeschoten door regeringstroepen. De tegenstanders van Assad vinden dat er veel te weinig waarnemers zijn... en dat de missie daarom weinig voorstelt. Ook wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het hoofd van de missie, de Soedanese generaal Dabi. Die was volgens Amnesty International in de jaren 90 in Soedan betrokken bij martelingen en verdwijningen. Op de Zuidpool is op eerste kerstdag de warmste dag ooit gemeten. Het kwik lag die dag op 12,3 graden Celsius onder nul. Dat meldt de Amerikaanse weerdienst Weather Underground. Het oude warmterecord uit 1978 lag op min 13,6 Gemiddeld is het in december op Antarctica zo'n 26 graden onder nul. De laagste temperatuur ooit gemeten op de Zuidpool is min 89 graden. Dat was in juni 1982. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn bij een ongeluk met een tankwagen zeker 13 doden gevallen. 16 mensen raakten gewond. De tankwagen was omgeslagen, lekte vervolgens benzine en vloog in brand. Verschillende voertuigen, waaronder een bus, waren bij het ongeluk betrokken en vatten vlam.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 Welke vragen staan er nog open? Nou, in ieder geval de vraag over de agenten. Maar ik begrijp dat Arno me daar straks een antwoord op kan geven. Of agenten bekeuringen die ze krijgen binnen werktijd ook zelf moeten betalen. Uh, tips en trucs voor meneer Van der Wal. Die denkt dat hij de nieuwe Pavarotti is. En een manier zoekt om nog door te breken op zijn 57e. Zijn ook welkom via 0800-1121. Uh, Frans wilde graag weten waarom we vuurwerk afsteken. Maar daar is eigenlijk al grotendeels het antwoord opgegeven door verschillende mensen om de boze geesten te verjagen en om uh, de nare dingen uit het afgelopen jaar te af te schieten eigenlijk. 0800 1121 voor nieuwe vragen. Ruimte genoeg. Als je nog een vraag wilt stellen... of voor wilt leggen aan het luisterpubliek van Radio 1... dan is dit je kans. 0800-1121 dus. Maar ook mailen kan naar omroepmax.nl. Je kunt uh, twitteren via Nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die vind je door te gaan naar www.nachtsuster.net en daar even de chat aan te klikken. En op nachtzuster.net vind je ook alle vragen... die nog niet beantwoord zijn. Dus dat is ook altijd handig. Dan kun je namelijk als je wil bellen met het antwoord naar 0800-1121. En zo rond 4 over vier, daar zijn we over 8 seconden... is er altijd disco hier bij Nachtzuster. In dit geval Casey in the Sunshine Man. Get down tonight, get down tonight, Casey en de Sunshine Band 0800 1121. Blijf vooral bellen hè? met uh, vragen en met antwoorden. En ik had, uh, ik had net Arno aan de telefoon en toen was Jeroen Tjepkmaal aan de beurt om even... Ja, het nieuws het ja? Hallo Arno, daar was ik alweer. weer. Oh, ja. Gaat nog sneller dan je denkt, hè? Ja. Je dacht ik kan in die tussentijd mooi in slaap vallen, maar nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nou, dat, dat is wel een programma weer te waardevol voor. Dan ga je niet ja. door je slapen natuurlijk. <laughs> Moet je wakker blijven tot 6 uur? Dat is ik ook weer zo wat. Nee, nee, ik, ik, ik, was, ik heb gewoon even geslapen en dan word ik wakker... en dan ga ik even luisteren. Hè? En dan straks van, uh, als je het over wordt, dan heb je niet dus geen slaap meer nodig. Nee, maar dat hoor um, ik dus zo vaak. Maar mag ik weten vanaf welke leeftijd ik dan geen slaap meer nodig heb? Want ik <laughs> nou, verheug me daar dan, zo op. Nou, doe dat niet, meisjes. Oh. worden is... Uh, Iedereen wil graag lang blijven leven, maar niemand wil ouder worden. Nee, daar zit wel wat in. Maar ik ben van Omroep Max, dus ik juich het ouder worden toe, van harte. Ja. ja. Nou, ik ben, <laughs> begonnen. Ik ben er 63. En uh, wij zijn er gewoon toen ik 61, 61 werd. Dat oh. was minder, uh... En ik heb altijd uh, vrij weinig geslapen. Dat vergelijkt oh. met... Uh... Er zijn mensen, ik weet van Fidel Castro die slaapt maar vier uur per nacht. Ja, ja. En, en er zijn andere mensen die, die heel weinig sliepen. De mensen, Maar ik, uh, ja, ik weet het niet. De ene heeft er meer behoefte aan de andere meer. Ja. ja, bij ons in de familie is dat heel oneerlijk verdeeld. Want mijn broer die heeft maar iets van vijf of zes uur slaap nodig per nacht. En als, ja. ik, als ik geen uh, zeven en een half uur geslapen heb, dan, nou, dan word ik zo. Ja, maar ik denk dat zeven en een half uur dat ook wel normaal is. hoor. Ja. Minimaal denk ik, zeven, zeven, acht uur. Ja. En uh, ik denk dat het eigenlijk heel, heel, heel, heel normaal is... 4, 5, 6 uur, 4, 5 uur is, is, denk ik dat het gewoon koud is. Maar de ene heeft inderdaad minder, uh, minder behoefte aan het slapen dan de andere. En de andere ja. die slaapt uh, overdag heel graag. Uh, mijn vader was mijn werk, die heeft 40 jaar nachtdienst gedaan. En uh, ja, die wilde geen dagdienst rijden. Die wilde alleen maar nachtdienst rijden. Die heeft elke uh, nacht heeft die ja, goed, dan, uh, vijf dagen per week of zes dagen per week in het begin. Uh, die heeft altijd nachtdienst gedraaid en die, die vond het heerlijk. En dan kwam hij zeven in thuis en dan ging hij tot 12 verslapen. En dan stond hij op en dan ging hij wat de tuin wil doen of wat het huis wil doen. En dan, uh, voordat hij ging werken, ging hij nog een uurtje knappen van een uurtje. En dan was die man alsjeblieft uh, ja, ik heb lekker helemaal kwik en fit uh, en die wilde geen dag in draaien. Ja dat, is, ja, dat was, dat vond hij prachtig. Ja, maar ze zeggen wel dat het de roofbouw pleegt op je lichaam. Hè? Als je tegen de. Nou, de regelmatigheid, dat is het ah, niet ja. erg. Maar wat de mensen wel hebben, de, de mensen die dus in, in, in wisseldienst werken, zoals inderdaad uh, politiemensen of brandweermensen, ik denk dat, of, of ziekenhuismensen, uh, mensen die in verpleging werken, ik denk dat dat juist de overval is. Dat je ene keer de middendienst, de andere keer nachtdienst, de andere keer dagdienst. Ja. Dat je gewoon, volgens mij, als je heel regelmatig 40 jaar lang, want oh, die man is uh, bijna nooit ziek geweest. Die, uh, ja. Ja, ieder zijn ding uh, natuurlijk. Die, die, die, die regelmaat is, dat is niet kwaring, maar gewoon dat wisselen van die diensten... dat lijkt dat mij, een ploegendienst. dat lijkt me gewoon ongezond. Ja. Ik zou dat niet kunnen. Even over de politieagenten. Niet... Ja, nou, ik weet dat vroeger uh, dat werd er wel eens gematst, natuurlijk. Maar tegenwoordig uh, zijn ze daar niet meer zo soepel in. <laughs> en uh, als die mensen ook met een politiewagen uh, daar rijden... En ze worden gesnapt dan mis, dan worden het toch betalen. En wat veel erger nog voor ze is, dat het ook nog een keer in een dossier uh, vermeld wordt. En dat ze daar toch een reprimande voor krijgen. En dus zeker als dat een keer een, een gebeurd is. Ja. En dat weet ik ook van ambulance mensen, dat, die, dat vond ik ook belachelijk, die, uh, die s'nachts uh, geflitst werden en uh, dan had ze geen sirene, dus geen signalen. Nou, die kwamen gewoon zelf betalen en die paalden die daar natuurlijk stevig van. Want dat ging ze te weg. En ze gingen toch met iemand naar het ziekenhuis. En nu willen ze die mensen goud en het ziekenhuis hebben. Nou, dan werden ze geflitst of uh, dan werden ze toch betalen. Ja, ja, ja. En, dat, en vroeger werd dat natuurlijk wel eens onder de pet uh, gestopt, zoals ze dat noemden. Maar uh, tegenwoordig, ik uh, heb van mensen gehoord, van gehoord dat ze dan toch gewoon aan betalen komen. En wat ze nog veel, fijn, uh, veel uh, pijnlijker vonden, dat het onder een keer in een, in een dossier komt te staan. En dat ze het naderhand gewoon... Te, uh, ja, dan wordt het ook bij een verordeningsgewijk. Dan wordt het wel naar, boven, naar voren gebracht. Okay. En niet als het 10 kilometer is, maar als het 20 kilometer of 25 kilometer is. dan, uh, dan zit er wel eens een stevige reprimand aan vast. Ja, maar ja, je Op wil jaar. natuurlijk ook niet dat. Uh, uh, als, stel dat je met een ambulance. Of een, of een politieauto. je moet ergens naartoe. maar het is niet heel spoedeisend. en je denkt van ja, weet je wat, dan ben ik er wat sneller, ik ga toch te hard rijden. Dat moet natuurlijk ook niet. Nee, maar ja, van die ambulance jongens, wat ik daarmee weet, dat was, was naks en dan was niks op de weg. Ja, ja. En uh, ja, zo was het toch, een, zo, toch een controlepost of een, een flitser, uh, zo'n kast, ja, en dan wordt het gewoon betaald. Ja, maar ik denk altijd, maar het is misschien behoorlijk naïef, maar ik denk altijd, als je op een bepaald stuk weg 80 mag, dan ja. wil dat zeggen... Dat het uh, veilig is om 80 te rijden. Dus dan kan je wel denken: er is niks op de weg, ik zit in een ambulance. Maar als je dan 100 rijdt, ja. dan moet. Ja, kijk, dat als een mensenleven ja. in gevaar is, dan kun je het risico nemen. Maar anders, dan moet je gewoon de snelheid rijden die veilig is, toch? Nee, daar dat heb je natuurlijk gelijk in. Oh. Die weg die is uh, voor 80 km per uur berekend, of ja. uh, dan is je veilig. En, en, en als je 100 gaat rijden, maar als je 85 rijdt, dan is die weg die andere door nog wel. Ja, precies. ja, dan kom je in de risico... Uh, ja, dan ga je toch in de risico... Uh, Kijk, en een ambulance ja. is natuurlijk geen Fiat Panda. Nee. Maar ja als je zo vaak die bestelwagen ziet die uh, die zo hard als je in Duitsland rijdt ja. dan dan, dan rij ik 140 en dan komt er dan zo'n bestelwagen Zo'n zo een massieve sprinter die komen dan nog voorbij en denk ja, ja dat vind ik ook waanzinnig ja maar ik, ik bedoel een, een ambulance is er in principe op gemaakt dat als het nodig is dat hij ook heel hard kan door de bossen. ja ja ja ja, Neem ik te gaan. Niet veel harder dan een normale bestelwagen. Echt niet? Maar die mensen hebben natuurlijk wel, uh, wel een speciale rijopleiding uh, oh, ja. gekregen. Ja, ja. Maar ze uh, dus, dus, ja, dus hebben gewoon een ABS-systeem en een anti-blokkeersysteem. Maar voor de rest, ja, wat andere schootbrekers. Want het is niet zo dat het dan sportbestelwagens uh, zijn. Dat zijn gewoon in feite gewoon uh, ja. ja, gequalificeerde uh, bestelwagens. Nee, het is en, toch maar, geen bestelwagen? Het is toch ja, wel, het het zijn in principe gewoon bestelwagens die omgebouwd worden door een speciale firma. En dan nee, krijg je een, bestelwagen, dat is, een bestelwagen is, is iets anders dan zo'n busje. Nee. nee, als je die gewoon ziet, die ambulance, zijn tegenwoordig bijna allemaal Marseille Sprinters. Nou, daar rijdt, uh, hoe heet het nou, die, die, die bezorgingspakketdienst, die rijdt er ook mee. Dat zijn ook Sprinters. Alleen deze wagens worden speciaal omgebouwd door een firma in Nederland. Uh, voor de ambulance van te maken, maar in oh. principe de, de, de chassis en de carrosserie, dat, uh, dat zijn gewoon bestelwagens dat ze aangeleverd aan worden. Nee, maar een bestelbusje is in mijn beleving iets ja. anders dan een bestelwagen. Ja, nou, een bestelbus dan. Ja. Ja. Nou, dan zijn we het gewoon volledig eens. Ja. Nee, ik heb een bestelwagen, dat is voor dat om, om een bestelbusje denk ik de maat groter. En een, een caddy is een bestelwagentje of zo bedoel ik dan. Of, of, of dat denk ik weer verkeerd. Um, dat weet ik niet. Een caddy, dat is volgens mij iemand die bij het golfen de clubs draagt. Ook ja, maar je hebt ook een <laughs> caddy. Dat is een, uh, een stelwaardje. Dat is de een, ah. een grootte van een golf, alleen is hij een achter- en laadruimte. En over golf, dat kun je ook nog weer heel lang. Maar goed. Uh, ja, ja. Arno, bedankt. Nou, yes, Alfred. Oké. Okay. En tot... dat was het een, een heel leuk programma weer. Zeker met die, met die, die man van, van, van Korea. Dat oh, ik dacht leuk. dat je ging zeggen zeker het laatste kwartier. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee dat was niet mooi, nee, nee. hè? Ik vond het ook. Ik vond het nee, een dat mooi een hele, een hele goede met John. Ja. Oké. Okay. Goed, bedankt. Fusses. Tot de volgende Fusses. keer. Ik het succes met uitzenden, misschien tot de volgende keer. Oké, okay. dag. Edo. Ede. Oh, sorry. Dag, Astrid. Goeie. Hallo. Edestaal. Adier, morgen, ja. Nee. Edestaal. Uh, Astrid, ja, ik reageer even. Ik hoor net, ik ben nog niet zo lang aan, uh, aan het luisteren. Ja. Over die uh, politiegebeuren. Uh, nou, als oud opsporingsambtenaar weet ik dat uh, als wij in de bij een speciaal opsporingsdienst als we in de fout gingen, als ja. je al in de fout ging, ja. dan kreeg je een derde meer straf en als je He? al veroordeeld werd natuurlijk, hè? Eerlijk waar? Dus uh, ja, dan krijg je het zeker weten. Dat staat ook in. Uh... In onze spelregels, in de, in de wetgeving. Maar dat even terzijde. Het ging over die boot. In een grijs verleden ben ik nog eens zeeman geweest. En als nou een boot vanuit, vooral een grote boot, vanuit de Noordzee, eh, zeg maar Rotterdam binnen wil gaan. Nou, dan krijg je eerst de loods aan boord. En eh, als je dan binnen gaat, komt, dan wordt aangehaakt door 1, 2, 4 soms. Sleeboten. En achter wordt dan aangemaakt, uh, vastgemaakt op de poep, heet dat. Dat ja. hoorde ik net ook. P-dubbel-op, dus kontje, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar dan nou, is ik vind poep zo nog dat er erger. Huh? Ik vind poep nog erger dan kont. <laughs> ja, als je het net wat je zegt in het, uh, in het Belgische hoort, dan kan ik me die opmerking wel voorstellen. Het <laughs> wordt ja. steeds gekker hoor, je... Ja, wordt steeds gekker. Maar goed, en dan uh, is het niet zo dat als die 1, 2, 3, 4, 5 of 6 sleeboten, afhankelijk van de grote, uh, dat dan de motoren stilvallen. Want die energie blijft natuurlijk. En het is alleen maar uh, bijsturen. Zeg maar. Dus ja, als dat een boot duwt je in op de rug. Vertrekt, ja. ja. Dus als een boot vertrekt van, uh, vanuit de haven en dan uh, nou ja, naar buiten gaat, gaat dan uh, is het zo dat de motoren meteen aangaan en er wordt zoals het dan heet in. Uh, in vaktechnische kringen, wordt voor- en achter gemaakt. Dat wil zeggen dat aan de voorzijde dus los wordt gemaakt... en aan de achterzijde wordt losgemaakt. Dat heet voor- en achtermaken. En dan, nou is de motoren, de, de, de hoofdmotoren... De, de, oude, de oude boot, de Oranje, die heb je misschien wel eens van gehoord... die had dan twee gekoppelde motoren van 12 cilinders... en die, die waren al een half uur bezig aan het draaien... Alleen de schroef draait er nog niet. Nou ja, totdat je dus voor en achter hebt gemaakt en dus loskomt. Ja. En dan, uh, nou, dan gaat dus de, de hoofdmotor draaien en dan is dat de, de hoofdenergie ook die de boot voortstuurt. En dan zijn het de sleepboten die uh, zeg maar bijsturen. Ja. Ik hoop dat het dan duidelijk is om het zo te zeggen. Ja, dat is het uh, absoluut. Dank je wel. Ja. Zeg, dan heb ik nog een, een vraag. Oh. Uh, mag ik die stellen? ja. Nou, uh, ik ben nogal geïnteresseerd in het natuur in het buitengebeuren. En uh, als ik dan zo, uh, net zoals jullie, of zoals iedereen, de weerkaarten ziet... dan zie ik op een gegeven moment, uh, nou ja, wat je ziet, hè, Europa... en dan hoge druk, lage druk en de isobaren, <lacht> hè, lijnen van gelijke druk. En dan zie ik op een gegeven moment dat een lage drukgebied een hoge drukgebied wegduwt. En dat ja. begrijp ik niet. Oh. Begrijp jij dat? Nou, nee. <lacht> nee, ik niet. En dat... Want als ik een fietsband oppomp, dan moet ik een overdruk hebben voordat er de band in gaat. Ah, dus een hoge, ja. een hoge druk, die gaat altijd boven een lage druk. En daar zie ik opeens oh. vanuit nou, Engeland, daar zie ik dan een, een lage drukgebied komen. En die douwt dan een hoge drukgebied Europa verder in. Uh, ja. ja, maar ik heb daar te weinig verstand van. Ik ook. Dus uh, ja, maar jij hebt wel een soort uh, basiskennis van uh, hoge en lage drukgebieden. Ja, ik heb doorgeleerd onder andere in de ecologie, maar uh, ik begrijp dat wel. Maar dat fenomeen begrijp ik niet. Nee, nee, dat, nee dat snap ik. Maar ik, ik mis ook nog eens een keer die basiskennis. Maar, ja, nou, dat, ja. maar als ik gewoon blijf herhalen hoe kan een lage drukgebied, een hoge drukgebied, een, hoog, een hoge drukgebied wegdrukken. Ja. Dan zijn we er, hè? Exact. Mooi. Ja, dan zijn we eruit, hè, geloof ik. Ja, nou dan um, kunnen we afronden of niet? Ja, nou af vierkant is ook goed. Af vierkant, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, af driehoeken dan. Nou, dan gaan we hier bij het gesprek af driehoeken heden. Goed zo. Bedankt. He? Hey, tot ziens, dag hoor. Dag. <laughs> so slashed and torn. De pressure van Queen was dat. Hoe kan een lage drukgebied, een hoge drukgebied wegduwen? 0800-1121. En Kevin wil dus weten wat het kost als een vliegtuig aan het uh, taxi is. Dus mocht je dat toevallig, dat rekensommetje uit je hoofd kennen. 0800-1121. Ben, goeienacht. En een uh, vriendelijk goedemorgen morgen, Astrid. Het, uh, helemaal hetzelfde. Dank. Ja. Ik, heb, ik heb een vraag. Ja, en ik. Ga, ja, we gaan, nee, we gaan het niet over de asperges hebben, nee? Nee. Nee, we gaan, we gaan het, over het vooral de, op, niet over de asperges en ook niet nee, over nee, oma. Nee, nee, nee, dat was een half jaar geleden, nee? nee? Volgens mij is het al bijna een jaar geleden, Ben. Bijna een jaar alweer. <laughs> ah, we gaan die tijd sneller. Oh, en je zet maar door. Maar heb je ook oliebollen gebakken voor oma? Nee. nee Ach. Nee, mijn vraag is, hoe ja? maak je een... Goede goeie oliebol. Oh, wat een goede vraag. Die ik heb niet. In, in huis, ja. denk ik. Ja. ja. Maar dan moet je nog beginnen met de Wat heb je in huis? Eh. Uh, <laughs> nou. Gist. Ja. Melk. Ja, ik weet niet of ik goed zit, hè? Nee, ik heb ook nee, geen idee. Ik, want daarom wil ik jou ook even bellen. Want ik wil weten of dat goed komt. <laughs> ja. Krenten en rozijnen. Ja, ieuw, ja. Uh, ben ik nog wat vergeten? Uh, Zonnebloemenolie. Ja, maar ja. dat kan ook fout gaan, hè? Oh? Ja, nee, als straks iemand belde, die zegt... Nee, dat moet je niet doen. Uh, en uh, uh, uh, uh, dat moet allemaal... Ik geloof, en dat was... Oh ja, en, uh, en uh, die suikerpoeier, hoe heet dat gedoe? Uh, ja, ik ben het ook even kwijt. Um, die gestampte suiker. Ja, ja, zeg maar van dat suiker in poedervorm. <laughs> Goh, hoe heet het ook weer? <laughs> ja, die, nou, laat we het zo zeggen. Van dat wit, hè? Ja, ja. die, die hebben een paar geslaag gehad. En niet van die korreltjes. <laughs> Nee, nee, het is poeder. Ja, ik weet niet meer nee, hoe je dat noemt. Nee, nee. Dat, is niet zo, dat is niet zo leuk in je kiezen. Maar ik ben nou toch niks vergeten, hè? Ja, uh, ik weet het niet. Wat, wat, maakt, je, oh, wat oh, maakt dat je oh. denkt dat ik weet wat er in een oliebol zit? <laughs> nou, oké, okay, nog één keer. Krenten. Ja, uh, nee, ik heb het wel gehoord wat je allemaal in huis hebt. Oh, ja... Uh, maar ik weet niet hoe je ja, oliebollen ja, maakt. er was er nog één, die was ik vergeten. Oh. En eieren. Zit er ook nog eieren in, ja? Ja, nou in hoofd. Oh. en hoofd. En, en, en als nou de eerste, de beste, daar even een mooi recept van maken en hoe dat moet. Op hoeveel graden en in welke olie en... Uh, en hoeveel komt. van oh, ja. alles bij elkaar, ja. En dan heb ik ook nog zo'n schep weet je wel. De, de oh. Hoofd. En dan gooien maar, ze zo die olie in. Maar Ben, nou, en dan, Ben. En dan, en dan ben. is het lang van een leven. Ja. <laughs> ben. Oh. ben. Ben. Verder. Waarom koop je niet gewoon zo'n pakje waar je alleen maar een beetje water bij hoeft te doen? Het kost 99 ja, ja, cent. Ik, ben, ik, ben, ik mag heel graag het zelf doen. Ja. Maar ik weet zeker je wordt opgebeld. <laughs> ja. Ik dat ben blij heel, dat je een beetje meedenkt aspen. over hoe vullen we in hemelsnaam dit programma. Ja! <laughs> ja. Nou dan help ik jou toch een klein beetje mee en ik ben ook weer blij. Je was bang dat het anders stil zou worden op Radio 1. Nee, want ik vond die uh, vorige mensen ook allemaal helemaal mooi. Ja? Allemaal? En de achterkant van een boot heet geen kont. Nou, wel? Nee. Oh. Dat, dat noemen wij achterdek. Maar toen maar, uh, dat is uh, iedereen uh, zijn denk. Iedereen. Uh, zijn uh, kont. Ja. Ons Ja. Oscar. Ik hoop, Asterit, ja. uh, snel inbellen. People's, ik wil weten hoe maak mijn Nolly En wat moeten we erin gooien en hoe moet dat? Klaar. Ja, kort maar kort. E het, het komt goed, Ben. Oh, dank. Dag. Doe lieverd. Dag, Ben. <sugt> Marjan. Ja, hallo. <laughs> hallo. <sugt> Dag. Wie uh, bent met kookhoekje bezig nou, hè, denk ik? Ja, blijkbaar. Ja, ik zag hem ook niet aankomen. Maar blijkbaar uh, is het nu even receptentijd. Ja, we krijgen nou het kerstdiner. Ja, oh, lekker. Ja. Nog even, even nagenieten. Ja, zoiets. Ja, ja. Nou, heb ik de debie biele appeltjes. Oh ja, oh, ja. Ik weet ja. het weer. Ik vond het zo grappig. Jij mailde mij. En dat was een beetje jammer, want je had het graag voor het kerstdiner willen weten. Ja, ik had ze willen eten, maar dat ja. is niet doorgegaan. Nou. Nee, het is mijn schuld dat ik, dat ik te laat ben nu. Maar nog heel even, want je had iets gehoord volgens mij bij Casa Luna... Ja, ik had uh, bij Casaluna, uh, die hadden een item over koken. Ik heb dat niet, dat hele programma, gehoord. Maar ik hoorde in ieder geval wel iemand iets zeggen over biele appeltjes. En dat zou heel lekker smaken bij wild. Nou, mijn dochter en de gasten die wij hadden, die aten... Uh, oh god, ik eet het zelf niet. Iets, hazenpeper. Oh ja. Eten die. Ja. Nou, ik dacht, dan doen we daar dit jaar die debiele appeltjes bij. <laughs> en daar had die mevrouw een heel verhaal bij. Want die hadden dan vroeger thuis debiele appeltjes gegeten. Maar omdat er kaneel in die debiele appeltjes zat, noemden de kinderen dat altijd peertjes. En dan zei die vader altijd appeltjes. <laughs> en um, die mevrouw die heeft een heel uh, aantal ingrediënten opgenoemd. ja. Maar niet hoeveel en van wat en hoe lang en ik weet niet hoe. Dus ik kon daar uh, geen, uh, geen brood van bakken, geen debiele appeltje van bakken. <laughs> maar heel even, want het, het wordt wel een beetje verwarrend als je zegt... ik wil weten hoe je debiele appeltjes maakt. Ja? En ze noemen het peertjes, maar het zijn debiele appeltjes. De, Mij... Verrast meer de titel Debiele Appeltjes. Hoezo Debiele? Ja, mij ook. Dat had ik ook wel graag willen, willen weten. Ik had er vanavond een, een, een verhaal voor bedacht. Maar goed, ik bedoel, dat zal dik niet het uh, Debiele Appeltjes verhaal zijn. Maar ik dacht dat die ooit een keertje... Uh, die peertjesappeltjes dan hadden gegeten. En dat een van die kinderen die ooit gezegd had van... peertjes en waar tegen gezegd was... dat zijn appeltjes dat die kinderen misschien als gevleugeld woord op een gegeven moment hadden gezegd... weet je wel, dat zijn die debiele appeltjes of zo. Ja, nee? precies, ja. Dat zou kunnen, maar er zijn vele varianten mogelijk... denk ik, op mijn verhaal. Maar als ik, als ik jou nu goed begrijp... Ja. dan wil je het recept weten van debiele appeltjes. Ja. Maar is er maar één gezin in Nederland... dat het debiele appeltjes noemt? Ik denk het zowat van wel, ja. <lacht> ja, ja. En ik wil dat heel graag wel eens een keertje proeven. Bij iets. Ja. Maar... Uh... Ja, ik bedoel, als ik maar, de hoeveelheden niet ken... Nee, maar wat, wat was hetgene wat jou aansprak in de debiele appeltjes? Nou, A, de titel debiele appeltjes. Ja, maar goed, dan... je kunt natuurlijk ieder gemiddeld... gemiddeld intelligent appeltje schillen en, ja. uh, en, en ergens in marineren... en zeggen dat het een debiele appeltje is. Ja, dus dat, dat, maakt... dat, dat, dat kan ook, dat ja. kan ook. Ja, maar? Maar goed, de lol was uh, het debiele appeltje van... ik zou dat verhaal wel willen weten, maar goed... Uh... Ik weet niet of dat je daar ooit achter komt. Nee, dan moet die en... mevrouw toevallig wakker zijn. Ja, ja. ja, ik hoop dat ze wakker is, maar ja. ik weet het niet. En uh, ja, de, de hoeveelheid wil ik graag eten. Want ik dacht, als dat zo lekker is bij wild... Ja. Nou, dan wil ik dat wel eens proeven bij wild. Ja, maar wat heb je, wat heb je nu uiteindelijk geserveerd bij de hazenpeper dan? Um, rode kool met zelfgemaakte appelmoes. Oh, oké. Okay. Dus de, debiele rode kool. Ja, de biele rode kool. ja. ja, ja, ja, ja. De biele appeltjes, wat is het recept en wat maakt de biele appeltjes de biel? 0800-1121. We gaan het gewoon proberen, Marjan. Dan kun je met oud en nieuw nog de biele appeltjes eten. Je bent een engel. Dan kom je toch niet bij mij in de boom te hangen. Excuse me? Dan kom je bij mij in de kerstboom te hangen. Ik had in het mailtje naar jou gezegd: van als je het maar voor de kerstmis nog kan. Uh, Bezorg je het recept, dan, hang, dan noem ik de oh. engel bij mij boven in de kerstboom voort aan Astrid. En tot, wanneer, de, de, tot 6 januari hang ik nu bij jou in de boom, begrijp ik. Zoiets dan, ja. ja als, als ik het recept krijg. Hè, ja, precies. Niet? Er moet wel iets tegenover staan. Ja. Ik ga dus uh, hartstochtelijk op zoek naar het recept voor de biele appeltjes. Hartstikke mooi. Dan krijg jij een foto van het engeltje. Nou, ik kan nu al niet wachten, Marjan. Dankjewel. Ja, okay. Dag. Ja, dag. 0800 1121 Henk Ja, goeiemorgen. Goeienacht. Hallo, ik heb ook een vraag. Nou, kom maar. Uh, hoe komt een Sudoku tot stand? Oh ja. En uh, uh, hoe weet het, het is natuurlijk heel makkelijk om uh, ja, negen vakjes allemaal vol te krijgen met cijfers en 1 tot en met 9. Ja. En uh, de vraag is nu: uh, ja, als je simpel bent, dan haal je er een aantal weg. <laughs> Maar als ze ingewikkeld worden, ja, hoe komt die dan tot stand? Want ik heb de indruk dat je maar op één manier die puzzels vaak kunt oplossen. Ja, ja, nee, ja dat is absoluut waar. Ja. Alleen de vraag is, uh, ja, hoe komen die ingewikkelde? Gaan ze dat dan uh, nou ja, uh, één voor één het getalletje weghalen? Of hebben ze daar een bepaalde systematiek voor? Ja, je hebt ook combinaties te... van uh, Sudoku's, hè. je hebt één vakje, om, maar soms heb je er met vijf. Of soms heb je er uh, nou, op een andere manier, in een slangachtige constructie. Echt waar, heb je ook al slang Sudoku's? Ja, in de, in oh. de volks staan ook hele speciale. Oh, dat wist ik niet. Ik ken alleen ja, nog de, ja. de hokjes Sudoku's. Ja, ja. Nou, maar... dus ik ben uh, heel nieuwsgierig. Ja, even voor de mensen die het niet weten. De Sudoku is zo'n zo puzzeltje met hokjes. Daar staan, in ieder hokje staan de cijfers 1 tot en met 9. En uh, op een rijtje mogen alle cijfers maar één keer voorkomen. Keer voorkomen. Dus, ja. dus als er, als er staat uh, 1, 4, 9, 8, uh, 5... dan weet je dat een van de lege vakjes... dat daar de 3 moet komen te staan. Ja. En zo kun je dan de hele puzzel uiteindelijk invullen. Maar ik, ik vind het wel een goede vraag, inderdaad. Want je kunt... Als je zeg maar gewoon uit een Sudoku vijf uh, cijfertjes weghaalt... dan kun je hem heel logisch invullen. Maar hoe weet je welke cijfers je weg moet halen om de Sudoku moeilijker te maken? Juist, juist. Ja, en maar dan de moeten we... Verkeerd, als je dat dus hebt, dan zul je één weg moeten bewandelen om hem uiteindelijk op te lossen. Ja. ja, want je moet inderdaad ook controleren of het niet per ongeluk mogelijk wordt... om hem op twee verschillende manieren op te lossen. En ik, ik heb nou al zoveel gemaakt en ik heb ste steeds meer de indruk gekregen van... ja, uiteindelijk moet je steeds eerst een zes... en dan moet je weer eens gaan zoeken naar dan die vier... en dan weer een, bijvoorbeeld een zes. En zo bouw je hem uiteindelijk helemaal volledig op. Ja. Ja. ja. Zo maak je een sudoku, inderdaad. Ja, Just, ja, ja. inderdaad. Ja, en... Dus ja, misschien is er een of andere uitgever... of iemand die die puzzeltjes in elkaar steekt... eens ja. uh, gaan uitleggen van hoe dat exact in elkaar zit. Ja, ik zit. Ik, ik, ik, ik, weet, weet je wat het is? De Sudoku, voor mijn gevoel, is die al helemaal uit. Nou, je komt hem in elke kant kwijt en je staat hier nog elke dag erin, hoor. Dus, uh, ja, dus het is gewoon. En in de trein en in de bus zie iedereen toch regelmatig die Sudoku's ook doen. Dus, ja. Ja, dan, ja, je hebt en... tegenwoordig alweer een nieuwe variant, Het is het binaire met nulletjes en eentjes. Eerlijk waar? Ja. Ja, dat is nog ingewikkelder. Wat is daar de kloof van dan? Want dan ben je toch heel snel klaar met een nulletje en een eentje? Nou ja, eh, ook daarin is het lastig. Want dan laten ze ook niet alles... Eh, eh, hoe heet het? Alle vakjes zijn dan weer gevuld. Dus eh, dan is het ook een kwestie van... Nou ja, eh, niet makkelijk een eh, 0 en een 1 naast elkaar. Nee, dan kun je dus soms twee nullen naast elkaar... of twee eentjes naast elkaar. Ja, dus ze vinden van, eh, van alles. Ja, en met dat letters. Is... Ja, maar dat, dat, dat is, ik hoor het al. Dat is te ingewikkeld voor mij. Ja, ja, ik hou er ook niet zo van. Ik hou nog maar bij ene tot en met negers. Ja, ja, Dat is net... voor mij nog een beetje te overzien. Die Sudokus die uh, op niveautje 1, dat kan ik ook nog wel... Uh... Nee. Ja, maar goed, die heb ik ook nog 5, 6, 7, 8. Heb je wel eens een Sudoku gehad waar je niet uitkwam? Oh ja, dat komt wel eens voor. Oh, dat lijkt me irritant. Toch kijken van... Uh, uh, hoe heet het? Ja, gewoon stiekem oh, kijken, ja. Ja, even stiekem <laughs> kijken van hoe die uiteindelijk in elkaar zat. Ja, ja, nou ja dat, dat, maar dan is er natuurlijk geen lol aan. Nee, nee. Dus dat nee. moet je ze uh, proberen zien te vermijden. Maar uh, uh, meer dan lukt het me om eruit te komen. Maar er zijn er ook bij die... Uh, uh, nou ja, het kost er zoveel tijd. daar stop ik hem maar mee. Ja. Nou ja, ik, uh, ik ga even op zoek naar een antwoord. Hoe is het, uh, is het, voor mogelijk, hoe is het mogelijk om uh, bij een sudoku te bepalen... hoe je een makkelijke of een uh, moeilijke sudoku in elkaar puzzelt? Dus hoe ja. maak je hem? Niet hoe, hoe los je hem op, maar hoe nee, maak je hem? Nee, maak ja. ja. 0800-1121. Ik doe mijn best. Dankjewel voor je vraag. Oké. Okay. Dag. Meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Goedenavond. Met Hoekstra, ja. Ik Dag. kom nog even terug op, op die kont... Ja. <laughs> dat klopt wel degelijk hoor. Dat zijn hele. Jij lacht erom maar dat zijn gewoon uitdrukkingen, zijn dat? Uh, even kijken. Oh. Ik, ik, ik ben. Uh, ik, ik kom uit. Nee, niet uit de binnenvaart. Ik ben een, een zeiler, een wedstrijdzeiler. Dus yeah. dat zijn uitdrukkingen. uit de, de, de binnenvaart, ja, de watersport. Ja. Yeah. En die, die man die op uh, vaart zat, die zei. Uh, in de kont. Ja. Yeah. Wij zeggen, je ziet iemand op de kont. Je oh. zit er vlak achter. Ja, ja. Dat, dat klinkt net iets minder intiem, inderdaad. Ja. En dan heb je nog de spitsgatter. De wat? Spitsgat. Spitsgat? Een boot met een spitsgat. Een, een spitse kont. <laughs> Kun je niet gewoon ja? achtersteven zeggen of zo? Ja, maar een achtersteven, die kan recht zijn... Ja. Of ik kan helemaal rond zijn. Ja. Maar deze, die zijn net als, als de voorboeg, lopen ze op een punt uit. Ja. En dat noem je dan een spitsgatter. Tuurlijk. En dan heb je nog de, de geveegde kont. We, nu word ik in de maling genomen, hè? Nee, absoluut niet. Dat zei ik toch tegen hier. Wat dat zijn, zijn dat toch voor rare mensen die... Uh... Nee, dat is gewoon de kont, dat is een achterend. Dat zijn geen... Ja, vroeger was dat een ruige wereld. Dus dan, dan, uh, ze waren niet zo, zo netjes als we tegenwoordig zijn. Zo overbeschaafd, zo decadent. Ja. Dat was een ruig leven, dat was hard. Maar wat is, wat is een geveegde een kont? Wat zeg je? Wat is een geveegde kont? Een geveegde dat, ik het kont? Ooit, dat ik het ooit moest vragen op de Nationale Radio. Maar wat is het? Een geveegde kont, dat komt bij het scutje, bij het scutje in Friesland. Dat is een kont die rond is. En die mooi omhoog loopt, zodat hij het water loslaat. Oké. Okay. Ja, die, die komt waardoor het water geveegd, <laughs> zoiets. Nou, en om je dan toch... Oh uh, nee, het nou, gaat nog de, verder, ja. Ja. De kloten voor het blok. Nee. Ja, dat is een normale uitdrukking. Nou. Ik neem je niet in de maling, meid. Nou, meid, het, uh... nee, ik neem je niet in de maling, mevrouw. Nee, dat zijn gewoon... Uh... Even kijken. Je hebt uh, een mast en dan moet de zeil naar omhoog. Ja. Ja. En dat, deden ze, dat doen ze nu in rails en met allerlei uh, leuke constructies. En het gaat hartstikke licht. Mm. Maar vroeger, dan hadden ze in het zeil, dan hadden ze ogen. En dan deden ze door die ogen... daar. Uh, ging een touw doorheen om die mast. Ja. ja. Zo cirkelden we weg omhoog. Zo bleef dat zeil vast aan de mast zitten. Ja. Maar doordat de touw wel eens nat, nat kon worden, dan ging het moeilijk omhoog. Wat hm. hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze de grote, ronde houten knikkers hebben ze gedaan, met een gat erin. Ja. En dan ging de touw daar, dan ging de touw doorheen. Ja. En dat noemen ze kloten. Mm -hmm. Ja. Tuurlijk. Dat, dat, ja, ik weet niet of het dat met mannelijke. Ja, dat denk ik wel. Dat, dat, maar dat is. Die, vroeger was het leven veel, veel ruiger dan nu. En het blok. Ja. Dat is. Uh, het blok, dat is. Uh, toe. Dat, waar, waar je de touw doorheen doet en waar je aantrekt. Hoe heet het nou in het normale. Ja, dan moet je niet uh, net doen alsof ik dat weet. Nou, dat is het. Uh, zo, dat ding nou, waar je het touw doorheen doet. Ja een blok, een schijf, een, uh, een dinges. Uh, dan kan ik niet op het normale een komen. Nee. Wat zeg je? Een katrol. Juist. Dat Echt? Is... Ja, zeker. Wow. Ja. Maar dat noem je in het schepen noem je dat een, een, een, een blok. Oké. Okay. Een blok. Tuurlijk. Uh, in de scheepvaart heeft, heeft iedere, na, iedere lijn, iedere ja. lijn noem je geen touwen en dat zijn lijnen heeft een naam. Maar wat is dat toch met mensen in de scheepvaart dat ze alles zo ingewikkeld willen maken? Zeg gewoon links en rechts in plaats van stuurboord of bakboord. Nou, Andersom, bakboord of stuurboord. Vroeger zat het stuur. Ja, ja dat nee. Zat, uh, aan de linkerkant. Ja. Maar dan, okay, ja, maar, dan, dan kun je toch je... even goed gewoon links zeggen? Nee. Oh. Dat was, uh, kijk, het was ook internationaal. Oh, heb <laughs> je ja, Alsof ze All in Frankrijk zeggen bakboord. Uh, backboard, backboard. Ja, nou, backboard nou, Dan eh? moeten ze dat weten. <laughs> denk ik. Nee, tuurlijk niet. In het Frans ja, is het toch niet bakboord en stuurboord. En de, en, de, en de bak, dat was de rug. Ja, de bek. Ja. Dus het, het komt al uit het Engels. Maar de, in het Engels is het dus niet de but... Nee, ik denk dat het in Engels backboard is. Tuurlijk. Ja. En uh, uh, alle, alle, uh, all hands on deck. Dat ja. komt van alle hands on deck. Ja. Alle handen aan deck. Ja. Dus het is storm of nood, alle handen aan deck. All ja. hands on deck. En wij hebben daarvan gemaakt, alle hands on deck. Maar dat heeft niks met de hands eruit ja. te hmm. En iedere lijn heeft een naam. Je kunt niet, als je een schip bent, dan kan je niet even zeggen, pak dat touw vast. Nee, dat zou nee, dan te makkelijk je zeggen, zijn. Dan, uh, pakken, pakken, of pakken het landsvat, het uh, nee, heet anders. Goed. Uh, Ik, volgens mij kunnen we een keer een hele uitzending vullen met de cursusboten voor beginners. Oh ja, zeker, ja. ja. Maar uh, in ieder geval, het heet echte kont. Je hebt zelfs nog de geveegde kont en je hebt met de kloten voor het blok. Ja, en dat zijn heel normale uitdrukken. Ik ben blij dat ik het weet. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ja, ja oké. Okay. Doeg, Uit. tot de volgende keer. Jo. Weer wat geleerd. 0800 1121 En over kont gesproken. Dit is Malle Babbe. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor Met schooiers en soldaten hun petten op één oor.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 Waben, kom hier, lekker zit malen, meid lekker dier van plezier. Malbaben is rond, malbaben is blond, zoek wat je woont, malenpaben je lekker.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 landschuimend bier Malababa, Rob de Nijs was dat. Henk, goedenacht. Goed, als jij hier. <laughs> ja, ik denk kom. <laughs> het is uh, twaalf minuten voor vijf. Ik heb toch niks anders te doen. Ik reis even naar het uh, mediapark. <laughs> Wat kan ik voor je doen, Henk? Ik heb geen vraag. Nee. Ik sluit me trouwens aan met de vorige spreker. Oh. Die was heel goed op de hoogte van die zeiltermen. <laughs> en die scheepstermen. Het waren er vooral heel veel... Ja, en uh, jij valt over woorden als kont. Ja. Maar dat komt om, door de associaties die jij erbij hebt. Ja, nou ja, maar je kunt me een bol verwijten, maar niet dat ik bij het woord kont een associatie heb met, een, met billen. Dat daar kan ik ook niks aan doen. Ja, nou, dat heet een kont is gewoon een achterkant. Je spreekt ook van het kontje, van, van een stuk vlees. Ja. Ja. Ja. Oh, en het en kontje van het brood. In, in, wat ze in Frankrijk heel duur noemen, jeu de boel... Ja. dat doen ze eigenlijk in Twente ook. En dat heet klootschieten. Ja, nou daar zat ik dus ook aan te denken. Maar dat komt toch oorspronkelijk van dat ze dat met uh, aardkloten deden? Dus met, met uh, brokken aarde? Nee, een kloot is gewoon een ronde bal. Oh. We spreken ook van de aardkloot. Oh ja. Snap je? Ja. Alleen, maar die meneer geen gelijk had is oh. dat dat all hands of deck dat het uit het Engels komt. <laughs> Bijna alle zeiltermen komen uit het Nederlands. Ook bijvoorbeeld uh, in de luchtvaart, en daar ben ik over, ja. knopen, knots, ja. dat is een Nederlandse uitvinding geweest. Dat is 1,8... Uh, uh, uh, uh, help me eens even. Nee, ik weet niet wat je wilt van 1800 zeggen. 1800 meter. Oh. En dat is ooit uitgevonden door, uh, door Nederlandse uh, zeezeilers. Oh. In de VOC-tijd van Molkenende, ik maar. Oké, okay. maar want te veel informatie in één keer voor mij. Want even, even terug naar, um, naar het schip. Ja. Want ik, ik moet dus voortaan moet ik bij kont moet ik gewoon aan een achterkant denken ja. van zowel een brood als een schip als een mens. Ja, kont is gewoon achterkant. Ja. ja. Bij uh, uh, kloten moet ik gewoon voortaan aan uh, ronde uh, dingen denken. Ja. En uh, verder is, uh, houden we ook... Mee... Oh ja, nee, dat wilde ik nog vragen. Alle hands aan dek. Wat is... Wat, wat is... Ik Daar denk dat... Alle, alle handen aan dek. Ja, maar dan, is het, dan komt het toch uit het Engels? Nee, het komt uit het Nederlands. Hands, hands, en die handen, hands van gemaakt En daar hebben wij weer overgenomen. Ah, okay. en net als het uh, Commodore bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook een functie binnen de marine. Uh, dat komt eigenlijk uit het Nederlands. Dat is weer vertaald in het Engels Commodore. En dat hebben wij weer teruggehaald. En dan zeggen we, dat komt uit het Engels. Zoals we ook vaak zeggen, het komt uit het Frans. Terwijl het oh, ja. helemaal niet waar is. Dan moeten we Nederland nog een, een stapje een, verder terug. Nederland was een fameuze... We hadden rond, tussen 1600 en 1750 de sterkste marine van de hele wereld. Ja. Dus, uh, en ik hoor nog de trots in je stem. Nou nee, ik heb daar niet Wel. aan mij gedaan. Nee, maar <laughs> ik hoor nog eens een, wij-Nederland. <laughs> nee, wij Nederlanders zijn vaak geneigd om te denken... dat veel van die termen uit het buitenland komt. Ja, maar dat is niet zo dat we bij de weer zo. hebben. het weer van de. Nou, oké. Okay. Dat NOTS bijvoorbeeld, wat je hoort ja. uh, in, in, in, in de luchtvaart. Dat is gewoon een Nederlandse uitvinding geweest. Maar belde je nu eigenlijk over, over taxi in de vliegtuig, of niet? Ja. Want? Jij wil nog steeds weten hoeveel het kost. Ja, ik wil gewoon een bedrag. Nou, daar heb ik geen antwoord op. Daar zijn <laughs> geen standaardgegevens voor. Ja, maar da wel een gemiddelde, toch? Nee, dat hangt af van het type toestel, dat hangt ja. af van de beladingsgraad... en het hangt vooral af van de hoeveelheid brandstof die dat, wat dat toestel getankt heeft. Een voorbeeld. De eerste Boeing, jij noemde een 747, de eerste Boeing 747-200, die woog 250 ton... Ja. En daar komt 100 ton brandstof in. En als hij dus naar Amerika wil vliegen... aan de andere kant van de oceaan... dan nam je 100 ton mee. En er zitten dus allerlei extra's bij inberekend... van uh, zeg maar tegenwind, uh, een parkeerbaan, uh, lange taxiën, et cetera. Maar taxiën op zich kost niet zoveel kerosine. Als een vliegtuig op gang komt... dat geldt dan voor de DC-8... maar dat zal ook voor de 747 gelden... Dan moet de gezagvoerder ongeveer 80% van zijn vermogen geven. Dat is heel veel. Ja. Om het vliegtuig aan het rollen te krijgen. Ja. En als het één keer rolt, dan kan hij een hele hoop vermogen terugnemen. En dan draai je die motoren iets harder dan stationair. En alles wat hij verstookt van de platform op Schiphol naar de Zwanenburgbaan... Ja. ...dat hoeft hij aan gewicht niet meer mee te torsen als hij start. Nee. Maar standaardgegevens zijn daar niet over. Nee, ik kun niet zeggen van het kost uh, 127 euro om. Uh... Een kwartje. Nee. nee. Jammer. Dat kan niet. Hmm. En weet je nou we alles al, al, al van sleepboten? Nee, sleepboten weten we alles van. Oh. Ja. Nee, het spijt ik me. We worden over duizenden pk's. En nee, het sleepbotenverhaal is nu zo duidelijk. Daar moeten we niet meer aankomen, want dan, dan raken we weer in de war. Ja. Ik begrijp het nu helemaal. Ja. En als ik het begrijp, dat is dat een mooie graadmeter voor de rest van Nederland. Is dat werkelijk zo? Ja, als ik, als ik het eenmaal begrijp, dan is er echt geen luisteraar meer die het niet begrijpt. Nou. Nou. Maar ik moet je dus teleurstellen, daar dat, dat, dat is ja. niet een... Uh, dat hang, oh ja, er was ook nog iemand die zei van een staalmotor gebruikt veel meer dan een, uh, een zuigermotor, ja. Dan een propeller toe, dat is helemaal niet waar. Een staalmotor is eigenlijk een turbinemotor. Oh. En hoe hoger die vliegt, hoe hoger het rendement van die motor wordt. Vandaar dat die uh, uh, vliegers ook allemaal zo hoog mogelijk willen zitten met oh. hun vliegtuig. Oké. Okay. Snap je? Ja. Goed. En dus snapt je het. Dank je wel, Henk. Uh, graag gedaan. Tot de volgende keer weer, hè? Ja, een prettige jaarwisseling. Uh, helemaal hetzelfde. En niet stunten met vuurwerk. Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. Ja. Dag. Hans. Ja, Astrid. Hallo. Ik sluit me even aan bij wat de vorige spreker heeft gezegd, anders vergeet ik het stak. ja uh, Ik ben de hekkersluiter, dat is ook een typische scheefsuitdrukking. Nog het laatste en over die sleepboten. Ja. Uh, ik heb die meneer over de Oranje, ik heb daar zelf nog op gevaren. Oh. Dat was wel juist. Maar sleepboten vaak in aantallen verplaatsen ook dingen waar niet eens een motor in zit. Denken ze aan enorme booreilanden, denken ze aan de gigantische dokken. En daar kan ik nog een heel aantal dingen aan toevoegen. Het is inderdaad het vermogen van de sleeboten. Oh. En in de haven gebruik maken van tij. En ook de benamingen van de boten. Als we praten over voor en achter, doen we dat ook aan boord. Los voor en achter. Kop en kont is wel degelijk een uitdrukking die in de scheepvaart, vooral in de binnenvaart, wordt gebruikt. De kont is gewoon de achterkant van het schip. En schippers zeggen vaak, we draaien eerst de kont naar de kant en dan de kop. <lacht> voornemen, is ook zo'n typische binnenvaartuitdrukking. En uh, het verhaal uh, dat dat allemaal uit het Engels komt, dat sluit, daar sluit ik me ook bij aan. Bij de vorige spreker, het Russisch. Ik heb in Rusland veel rondgelopen. Hello. De Russische marine die sterft van de Nederlandse uitdrukkingen. En Zeggen ze en, daar prutsen dan? Maar? Ze gaan daar alle hens aan dek prutsen. in Ja, of en ik heb ook nog iets beluisterd over dat, dat stuurboord. Stuurboord kon uit de tijd zelfs, heel lang geleden, van de Noormannen die dus roeiden ook met hun schepen en die alleen vouw voeren. En de grootste roeispaan werd rechtsachter aangebracht om het schip te sturen. Dat werd de stuurkant genoemd, dat werd later starboard en stuurboord. En nee, ze zeggen niet in Rusland uh, stuurboord. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nee, nee, dat niet. Maar uh, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Poepdek heb ik ook nog gehoord. Poep ja. komt inderdaad van het Engels. Op een Engels schip praat men over het achterste gedeelte, het poepdek. Dat heeft niets met ons poep te maken, waar jij dan aan dacht. Ja, maar simpel. dat is gewoon een Engels woord, het poepdek. En dat wordt in uh, ja, de Nederlandse vaart weinig gebruikt. Wij praten over kop en kont, voor en achter. En dan kun je de achterkant van een schip ook nog noemen het hek. De Spiegel, de spitsgatter. Dat, dat heeft u al, gehoord van die meneer. Ja. En zo kunnen we nog uren doorpraten over ja, het Ja, daar ben ik ook bang voor. Maar je Hans, er inmiddels wel dol van worden. Een beetje. Maar, maar Hans, ja. ben je getrouwd? Uh, geweest. Geweest. Nou, in de tijd dat je nog getrouwd was en jullie zaten samen in de auto. Ja. En uh, um, uh, nou, jullie waren dan op zoek naar een bepaald adres en dan uh, zei je dan? We moeten hij je stuurboord? Nee, natuurlijk niet. Nee, hè? Maar waarom niet? Ik vind het zo... Gebruik nou gewoon overal hetzelfde. Nee, ik denk dat ieder vak en iedere uh, bezigheid... Uh, toch op de duur een bepaald vakjargon heeft ontwikkeld. Ja. ja. En dat is in, uh, ja, in de vaart is dat ook zo. Uh, een, een, een, een zeeman en een schipper die aan boord van zijn schip uh, staat... die praat inderdaad in het vakjargon van het vak... maar zodra hij dus op de wal rondloopt... En met zijn vrouw gaat shoppen in de Kalverstraat. Gaat hij daar geen scheepsuitdrukkingen gebruiken? Dan praat hij net als iedereen <laughs> gewoon. Liever, we gaan even naar links. Of we gaan naar rechts. Ja, nou ja. Nou, nou, en en, ja. en in, in, als in dat geval anders dan het woord. komt dan is het weer heel wat anders. Ja, nee, maar ik, ik hier heb je natuurlijk ook. Ik denk dat Jeroen Tjepkema van het nieuws. die komt ook niet straks thuis. zegt zijn vrouw van. nou, hoe was het op je werk? Dan zegt hij ook niet. Nou, in uh, Noord-Korea is vandaag Kim Jong-il herdacht. Uh, nee, de, dat zegt hij dan ook niet. Dat zegt hij was leuk, schat. Nee, natuurlijk niet. Zo zijn er... Ja, wat ook nog wel leuk is om te weten misschien... De roeiers, dat heb ik toen straks ook nog even beluisterd. Ja. Dat, waren, uh, dat is een grote vereniging in Rotterdam, de Eendracht. En de Eendracht, dat is een bedrijf... dat zich bezighoudt met het aanleggen van grote zeeschepen. Die boten die komen binnen. Die kun je natuurlijk niet dan een stukje vliegtuig vastleggen. Daar zijn grote trossen en kabels mee gemoeid... Dat is op zichzelf vaak gevaarlijk werk. En met hele snelle, goed wendbare bootjes zijn daar mannen bezig die klimmen op die grote boeien in de haven om die kabels aan te brengen. Ze zorgen dat die kabels land komen. En dat soort mensen wordt toerist genoemd omdat ja, ze Hans. dat doen. Hans. Hans. Ja. Het, het zijn helden, ik begrijp het. We moeten naar Jeroen Chapkema, want die gaat heel professioneel. Echt alsof hij op zijn werk is het nieuws lezen. Oké, okay, chef. Astrid, ik heb het al gezegd, maar nogmaals zo'n een goede jaarwisselingen tot de volgende reis. Hè. Aan de reis gaan dus ook een schipzijdruk Dag Hans. Ja, dag hoor. Hoi.